Uit de brief van minister De Jager blijkt dat de 109 miljard euro die Rutte noemde gaat over de hulp die Griekenland krijgt tot 2014. Landen als Duitsland en Italië spraken over de 215 miljard euro aan financiële steun die Griekenland krijgt tot en met 2020. Ongeveer de helft van het geld wordt door de belastingbetaler voorgeschoten, de andere helft door de banken.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 Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casaluna. Een uur waarin we op allerlei manieren door gaan reizen. We zijn al door de tijd gereisd, we hebben door IJsland gereisd en nu gaan we ook verder reizen. En dat doen we vannacht via Twitter en via Facebook. Het eerste uur heeft u natuurlijk van alles gehoord over IJsland door de ogen en oren van Jan Gerritsen. Dit uur gaan we nog meer landen bezoeken via Nederlanders die ergens op onze aardbol zijn. De verstokte casaluna luisteraars die kennen de wereldnieuwsers van Welleer, denk ik nog wel. Ze hielden ons vroeger elke nacht op de hoogte hè, van wat er allemaal bij hun speelde. En zometeen gaan we dat contact weer even nieuw leven inblazen. We hebben zometeen contact met Edwin Zanen uit IJsland. Gerdwin Lammers uit Roemenië. Op dit moment zit hij trouwens in Bulgarije. Het zijn twee landen in één. René en Broeders die zit in Berlijn in Duitsland. Dan hebben we nog Marnix van Iterson in Argentinië. En tenslotte nog Marco Winter in Maleisië. Kortom, we gaan de halve wereld rond. Als je nou op Facebook zit, dan kun je ook uh, de wereldnieuwsers van vannacht zien. Ga even naar internet en dan facebook.com slash ncrv. Aan elkaar, Casaluna en En dan kun je de gezichten ook zien van de mannen. Het zijn toevallig allemaal mannen die zo meteen aan de telefoon komen. We zouden het ook heel erg leuk vinden als u zelf uw mooiste foto erop zet... van één van die landen waar we het dus vannacht over hebben. Dus IJsland, Roemenië, Bulgarije, Duitsland, Argentinië of Maleisje. Lukt het nou niet via Facebook, dan kunt u het natuurlijk ook twitteren. Gebruik dan hashtag Casaluna, dan kan ook iedereen het zien. En mocht u nou altijd al een prangende vraag hebben gehad over een van die landen... Ja, dan is dit natuurlijk het moment om hem te stellen. Twitteren of mailen, dat kan natuurlijk ook nog casaluna.ncrv.nl. Eigenlijk alles behalve de telefoon. Want de telefoon die is vannacht in gebruik genomen door onze wereldnieuwsers. Om maar eens te beginnen met Edwin Edwin Zane in IJsland. Edwin, nacht. Oh, er is iets... Nou ja, dan zie je, ik zeg een keer dat de telefoon is bezet voor de wereldnieuwsers. En gelijk is er iets met de, met de telefoon aan de hand. Waardoor wij dus Edwin Zane in IJsland nog even niet uh, hebben hangen. Ondertussen is het misschien voor u dan leuk om uh, alvast te proberen of u een prachtige foto heeft... van een van die landen die ik net noemde. IJsland, Roemenië, Bulgarije, Duitsland, Argentinië of Maleisië. En die dan uh, op onze Facebook te zetten. Dat zou het leukste zijn. Of eventjes uh, rond te twitteren. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Een vraag kan dus ook over die landen. Als u er bent geweest en daar zelf iets over wilt delen. dan kunt u natuurlijk sowieso mailen. Kazaluna, NCRV. En twitteren. doe dat even met hekje. of hashtag Casaluna. Want dan uh, kunnen wij het allemaal zien. En dat is natuurlijk wel zo leuk. We kunnen misschien ook anders eerst wat muziek gaan uh, uh, proberen. En dat. Komt uit IJsland, of gaan we gewone muziek doen? Nou, gaan we eerst gewone muziek doen? En dan straks, als we Eddin en IJsland hebben hangen, dan komt ook de muziek daar vandaan. Maar eerst gewoon van eigen bodem. The girls are so pretty, the boys are so strong. You're my blue eyed baby. I love you so long. It's on the tip of my tongue, It's in the words of my song. Dus Charlie die met apple trees en buzzing bees. En dan gaan we nu echt onze reis voortzetten. Om te beginnen in IJsland, naar IJsland. Edwin Zane, het is gelukt met de telefoonlijn. Ja. Yes. Hi, goedenavond. Ja, zit ik alle Facebook en Twitter en alles aan te kondigen. En die traditionele telefoonlijn die werkt in eerste instantie. <laughs> dat is toch belachelijk? Maar goed, gelukkig hebben we je aan de telefoon. En dat is een hele tijd geleden inmiddels. Dat klopt ja. Een jaar geleden ongeveer. Ja, Vroeger was het ik, uh, vertrouwd. Ja. Voor de mensen die jou niet meer zo goed kennen... moet je nog even vertellen hoe lang je daar al zit... en wat jou zo gelukkig maakt in IJsland. Ik uh, werk al acht jaar op IJsland. En uh, wij wonen sinds drie jaar hier weer uh, zeg maar het hele jaar op. We hebben vier jaar lang daarvoor uh, een soort trekvogel, zeg maar. Zaten we in de zomermaanden zaten we hier in de winter in Nederland. En wat mij gelukkig maakt nu. Het is uh, een prachtig mooie zonzondag. Ja, het zijn natuurlijk nog, hele lange jaar. dagen nu, hè? Ja, zijn nog maar De zon gaat net onder. Ja, onverstelbaar. Dus dan heb je bijna 24 uur per dag gewoon licht, of niet? Uh, ja, het begint nu voor het eerst, uh, als het, uh, zoals gisteravond, het betrok de uh, hemel een beetje met wat uh, bewolking. En toen was het rond een uur of één, dat het voor het eerst, dat van hé, het begint weer donkerder te worden. Want de kinderen hadden het er ook over, dat dus jij ervan hé, hey, het begint weer, uh, de nacht begint weer terug te komen. Ja? Ja, bijzonder ja. is dat hoor. Ja. Nou hadden wij natuurlijk vorige uur, hebben we het een hele uur over of drie kwartier over IJsland gehad met Jan Gerritsen. Ja, prachtig. Mooie verteller. Ja. ja, prachtige stem ook hè. Dus jij ja, zult veel ja, dingen herkennen. Voor ons ja. is het natuurlijk veel nieuw, maar jij, jij hebt hem ook gekend toch? Ja, ik heb uh, Jan gekend uh, in, in het begin, dat ik op uh, IJsland woonde, acht jaar terug. Toen uh, ben ik ook een keer tegen het lijf gelopen op een, volgens mij zo'n Koninginnedagborrel op het consulaat. En sindsdien spraken we regelmatig af om te gaan lunchen... wat hier op IJsland heel gebruikelijk is met vrienden. Dat je, je hebt zeg maar, het family life mensen krijg je op vrij jonge leeftijd kinderen. En je vrienden die zie je meestal, uh, of... Ja, die zie je meestal spreken af om te lunchen. Weet je, s'avonds is iedereen... Dat is gewoon algemeen gerespecteerd, weet je. Iedereen is uh, gewoon bij zijn, met zijn kinderen, of zeker in de zomermaanden... is s'avonds natuurlijk tijd genoeg om dingen te gaan doen... En, uh, dus uh, wij spraken regelmatig met Luntzak. Uh, en waar had je het dan over? Over Nederland of juist over IJsland? Nee, nee, nee. Meer om... Uh, het waren gesprekken om gewoon waar, waar hij het nu ook over had en dat was ook heel herkenbaar. Om ook een beetje de, de IJslandse volksaard te doorgronden. En ook, ook we hadden het ook weer over economie. En ik herinner me nog dat hij zei, van dat is hier extreem... Hier is een soort extreem kapitalisme wat hier in IJsland gaande was. En, en dat was het ook. En dat hoor je ook terug nu in het gesprek met, uh, met Jan. Dat, ja, weet je, het kon niet gek genoeg gewoon. En, en daar, daar moest gewoon een einde aan komen. En we waren het er ook over eens als wij daar, en, en Jan die zat er nog veel meer in vanwege zijn, zijn achtergrond ook natuurlijk uh, bij de NRC. En maar die werd dan ook uh, erop aangesproken: van ja, weet je wel, van, Jan, je bent een buitenlander en je snapt dat niet. En uh, weet je wel, je, je werd als het ware als een soort uh, uh, onwetende, onwetend. On weet een ja, jongen ja, ja. van, nou, het is hier altijd goed te gaan en het, kijk maar naar het verleden al veertig jaar lang stijgende lijn in de economie. En... Ja, ja, daar ging iedereen in geloven, wat ja. hij ook zei. En uh, dat, dat, ja, als, dat, als dat de grote toverbal is, zeg maar, die je voorgehouden wordt, de glazen bol, ja, dan, dan, dan spiegelt iedereen zich daarin. Daar ja, uh, ja. gaan veel mensen in geloven. Nou ja, is... ja, en dan ga je uiteindelijk met z'n allen ga je toch wel flink nat, zeg maar. Hij is in januari is, uh, Jan plotseling overleden, Jan Gerritsen. Maar dit was dus wel een mooie, dierbare herinnering... in ieder geval waar we de afgelopen uh, uren naar hebben ja, kunnen ja, luisteren. Dat was ja. een fantastisch mooie eerbetoon. Ja. Ja, ja. Nou hebben jullie denk ik ook een uh, indrukwekkende dag achter de rug. Want net als in uh, alle Scandinavische landen... hebben jullie in IJsland één minuut stilte vandaag gehouden... Hè? vanwege de aanslagen, de schietpartij... en de, ja. de bomaanslag ja. in, uh, in uh, Oslo en Noorwegen... Hoe wordt dat ervaren door de mensen bij jullie? Nou, dat heeft hij behoorlijk ingehakt. Want ja, uh, ja er was zelfs uh, vanmiddag of zo op mijn werk dat, er een, een, dat ik een gesprek was met een chauffeur die voor ons rijdt. En, en dat ziet hij zelf. het is wel heel erg wat er gebeurd is in, uh, in, in Noorwegen. En, en uh, Normaal, weet je wel, het zijn het zijn buitenlandse zaken die, die, ja, die worden zo aan de zijlijn uh, behandeld. Maar dit is, je, ja, Noorwegen is natuurlijk toch een soort uh, ja, broederland. Bedoel, het, de bevolking komt van origine uit Noorwegen vandaan. Maar in ieder geval een, een groot deel daarvan. En, uh, en het, het heeft ook met het gevoel van veiligheid te maken. Weet je, de, het, het IJsland, net als Noor uh, net als Noorwegen in het verleden moet ik nu zeggen, uh, het is een heel veilig land. Weet je Kinderen kunnen niet gewoon uh, alleen over straat. Uh, 20 minuten op de fiets naar de weet ik veel, de voetbal of, of wat dan ook. Ja. Zonder dat je daarbij nadenkt. En, uh, of, of in winkels, weet je, als ja, je naar een winkelcentrum gaat bij de speelgoedafdeling. Terwijl je uh, beneden in de supermarkt je boodschappen doet. Dat zijn zaken die in Nederland zou ik dat niet zo snel weer doen. En, en dat is ook iets waar ik in Nederland moet er altijd heel erg in terugschakelen. Om, om de kinderen veel meer bij te houden. Terwijl hier. Um, eigenlijk iedereen een oogje in het zeilhoud uh, ja. naar die kinderen toe. Is ook ik begreep? in het zwembad is, of uh, in de berg is, of wat dan ook. Weet je wel, ook al is het niet je eigen kind. Ja. Het zijn wel kinderen van het land, zeg maar. Is de politie ook niet bewapend daar? Want ik begreep dat in Noorwegen de politie ook gewoon vaak geen wapens dragen. Ja, de politie zelf bewapend hier. Hoor. Dat wel, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Dat is dan wel een verschil. Maar... Ja, kijk, er is natuurlijk sinds de, sinds de crisis is er wel iets veranderd qua criminaliteit. Ja. En, uh, maar dat, dat zit meer op het, uh, het inbraakniveau. Uh, drugs is een, een wat groter uh, issue geworden de laatste jaren. En qua extremistisch sentiment, is dat er? Je nee. wilt uh, nationalisme... Anti en... Ja, extreem rechts. Zijn er, er extreemrechtse sympathieën in IJsland? Nee, of staat dat eigenlijk ja, niet? die zijn er natuurlijk. Die zijn in ieder land. Maar die komen niet uh, heel erg ver boven het maaiveld hier. Nee. Nee. Ze kwamen in de, in de tijden net voor de crisis... Uh, kwamen ze wel omdat er, uh, kwam, er was arbeidskracht uh, tekort en er kwamen ongelooflijk veel uh, buitenlanders uh, naar IJsland toe om te werken. Ik bedoel mezelf ook buitenlander hoor hier. Yeah. <laughs> en, uh, en net als wat Jan zei, ik ben er ook nooit op aangesproken. Zo. En, en de kinderen op school ook niet en dat, dat respecteer ik wel heel erg. omdat Ik nog ik bedoel dat ze mij aanspreken zijn prima, maar uh, ik, weet je, de kinderen op school hadden er ook op aangesproken kunnen worden. Want je zit gewoon op een IJslandse school. Yeah. Yeah. En ondanks dat ze dan wel IJslandse voornamen hebben hebben ze wel een Nederlands achternaam, weet je. En, en de kinderen weten gewoon dat ze... Ze zeggen het ook als ze in Nederland komen. Schamen ze schamen zich daar niet voor. Ja. En um, daar is nooit... Uh, nee, daar is nooit aan uh, gerefereerd, zeg maar. Ja. Ik ga zo, hier in Nederland is nu heel erg de discussie... in hoeverre uh, dat de politiek nou echt een rol speelt. En omdat in uh, de geschriften van uh, de dader in Noorwegen... ook mm -hmm. verschillende Nederlandse politici worden genoemd... onder wie ook Geert Wilders is hier een hele ja, discussie ja, ja. gaande van... Hè, in hoeverre dat nou een rol speelt... En, hij daar ja, nou ja, mede verantwoordelijk, dat is echt een veel te groot woord. Maar dat is wel iets wat hier besproken gaat worden. Dus er worden alle analyses dergelijk uitgezocht. En ik zoek even contact als het goed is, kunnen we René Broeders uit Berlijn... in Duitsland er ook um, even bij betrekken. René, hang je, ben jij er? Ja, goeienacht. Ja. Hallo René. Hoe, hoe is dat in, in Duitsland? Wordt daar ook al van alles uh, geanalyseerd en betrokken... en over extreem rechts en politieke sympathieën en zo gesproken? Of valt dat mee? Nou, het valt wel mee. Ik merk altijd hier dat het altijd een paar dagen duurt als er zoiets is uh, voordat de krant ook, ook uh, dat in perspectief gaat plaatsen ofzo. Er wordt toch eerst vooral het nieuws, het harde nieuws geschreven. Er stond wel een stukje vandaag in de krant, uh, uh, dus we proberen natuurlijk al een Duitse invalshoek over een Duitse dakdekker die de eerste mensen gered heeft met zijn bootje. Die naar de overkant gevaar vanaf de camping en het oh, breed uitgemeten. Ja. Wel een beetje een sensatiekrant hoor, moet ik zeggen en er stond ook in diezelfde krant een kleine kolom van uh, van een, iemand die dat dan regelmatig doet en die, die schreef wel dat het uh, ja dat zoiets gebeurt onder de, de dekmantel van of nou dat mensen uh, uh, onder de dekmantel van van islamofobie uh, wat hij een schijnargument noemde uh, zelfs in de politiek belanden kunnen met zulke oh. ideeën. En dan stond er van Oostenrijk tot Nederland en van Finland tot Zwitserland. Oké. Okay. Uh, zijn rechtse partijen opkomend. Uh, dat dat uh, gaf hij even als voedingsbodem. En hij schreef dat daardoor dit soort mensen opgroeien en groeien in een omgeving... Uh, die dat mogelijk maakt. Dus hij schreef daar wel iets over. We noemen Nederland niet voor niks. Nee. Wordt er, dat wordt er in... was het enige wat ik heb kunnen vinden. Eigenlijk. De rest was allemaal gewoon het nieuws. Want Edwin, wordt daar uh, wel over dit soort dingen gesproken... niet buiten IJsland dan? Of is het echt puur gewoon de schok nog die er hangt en that's it? Nee, dat is meer de schok. Ja. Absoluut. En uh, <kwijnt> nee, in die zin is IJsland ook wel wezenlijk anders uh, dan Nederland... waarin heel snel naar een schuldvraag ja, gezocht wordt... En, en, en naar een verantwoordelijke persoon. Uh, het, het is hier inderdaad nog uh, gewoon de schok. Dat, dat, ja, dat, dat, de, de onvoorstelbaarheid van, van het gebeuren. Ik bedoel, hier gaan kinderen ook naar, uh, naar zomerkampen. Ja. Het de voetbal of de uh, bergsportvereniging of uh, wat dan ook. Ja, en daar kan ook een loon ik zo binnenlopen. Ja. Uh, ben je zelf ook geschokkerd van? Ja ja ja? ja, ja, ja, absoluut. Ja, ja zeker. Kijk, ja, dat, dat klinkt misschien heel ouw maar in, in, in zoiets... Uh, ja, Verwacht je niet in Noorwegen? Nee. Voor God zeker. En ook als je die gast. Als je, als je hem ziet. Op die, die Facebook-foto. Weet je, het is geen. Uh, hij straalt geen evil uit of zo. Nee, en, nee dat je, maakt het, je, het misschien extra enger. Ja, dat, dat maakt dat, het misschien extra dit trapte ik mezelf engen, ook op. Gewoon, ja. Je kunt hem. Uh, weet ik veel. Je, je kunt hem overal tegenkomen. Ja, ja. En dat maakt het heel erg eng. Kijk, is het iemand die. die ja, de uiterlijke kenmerken heeft van een, van een rechtsextremist, uh, voor zover die er al zijn, zeg maar. Dan is dat heel anders. Dan, dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan kun je daar het stempel kwaad, zeg maar, of wonder, zoals dat hier uh, in IJsland genoemd wordt. Maar het is iets wat wel iedereen bezig had. Want ik had hier vandaag, uh, mijn, mijn vrouw was zelf aan het gipsen ook. En dat was een, een oppasser hier. En ik, had, het was ook, ik, ik, ik was er zelf ook een beetje met de vraag, wat moet ik hier nu mee? Want het staat de voorpagina van de krant, Kinderen Lezen, IJsland... Uh, weet je wel, hoe moet je dit uitleggen? Ja. Want je gaat niet uitleggen van dat er iemand met een geweer in camping is opge opgekomen. Want nee. wij kamperen heel veel met, uh, met kinderen. Gewoon ook wild. En, en, weet je, je wilt ze niet, wilt ze niet uh, extra bang gaan je maken. Je wilt ze dat niet meegeven, gewoon. Je wilt ze nee. die angst niet meegeven, omdat het, het leven hier zo mooi vrij is. En, ja. en zo, zo ruim. En, en juist dat gevaar niet zou moeten bestaan. Dat zegt denk ik René ook wel iets over de maatschappij. Er verschillen dan ook hè? hoe de maatschappij werkt dat bij ons de schuldigen gezocht wordt. En dat er dus in Duitsland nu ook al meer analyses in ieder geval gaan komen. Ja en in Duitsland merk je altijd dat het nieuws vrij langzaam gaat. Er worden eigenlijk grote thema's echt heel lang in de krant uitgemeten. En in Nederland ja, ben je altijd heel snel op de hoogte van alles. Hè. Daar verandert het nieuws per uur. Iedereen kijkt de hele tijd op nu.nl of op zijn, uh, op zijn telefoon en zo. Nou, dat zie ik hier totaal niet. Hier zijn natuurlijk ook veel mensen met, met zo'n uh, iPhone en zo... maar die gebruiken dat helemaal niet voor het duwen. Zo zie ik nooit iemand doen hier. Nee. En in Nederland, die had iedereen de hele tijd alles bijhouden... En, en daar is al de volgende dag alles van gisteren alweer vergeten. Vergeten, hè? ja, klopt. Ja. Uh, Edwin, ik, uh, we hebben jou gevraagd om ook een muziek, een mooie muziek uit te zoeken. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. En dan daarna praten wij nog verder. En dan halen we Gerwin Lammers ook even erbij. Die woont in Roemenië, maar is op dit moment in Bulgarije. Dus dan praten we met z'n drieën nog even door. Maar ik wil eerst even naar jouw muziek gaan luisteren, Edwin. Wat was wat jij had uitgezocht? Uh, ik ja? IJslandse band. Ja? Die, uh, die redelijk uh, goed aan de weg timmeren. Ik heb eens een keer op het Airwaves uh, festival gezien, Iceland Airwaves, dat is een, een uh, muziekfestival in oktober. Als ze de nachten weer terug beginnen te komen, uh, is hier een uh, vijfdaagse uh, muziekfestival met bands die zeg maar, op het punt staan om door te breken. En Dikta horen daar ook bij. En ik heb ze een keer zien optreden op een, volgens mij een zaterdagmiddag of zo, weet je echt een on ongelofelijke tijd voor een rockband. maar. Uh, ja, fantastisch. Okay. Mooie, mooie muziek. En dan kunt u thuis ondertussen uw foto nog steeds plaatsen op het prikbord van Facebook. Dat zouden we heel leuk vinden. facebook.com slash casaluna ncrv. Dan kunt u het zelf ook bekijken. Maar u moet natuurlijk wel even op Facebook zelf zitten om je foto naar ons te kunnen sturen en op het prikbord te plaatsen. En als u nu een vraag heeft over Roemenië, Bulgarije, IJsland of Duitsland. Want dat zijn de vier landen waar we mee te maken hebben. Dan kunt u dat nu twitteren. Gebruik dan Hekje. Casa luna. luna en dan eerst nu het dicta met thank you in a land no you Prachtige muziek. René, in Duitsland, wat vind jij? Iets wat een internationale carrière kan gebruiken? René, ben je er nog? Ja, ja. Wat vind je? Vond je het mooi? Ja, ik vond prachtige muziek. Kun je ja. zo uh, spelen in Berlijn, wat mij betreft. Nou, dat denk ik wel. Volgens mij is dat wel... Uh, ik ben twee keer in Berlijn geweest. Maar ik denk wel dat de mensen hier uh, warm verlopen, toch? Het past. Ja, het ja. past. Dat is een Duitse uitdrukking, toch? Het past. Best past. past. Ja. We gaan dus contact zoeken met Bulgarije. Gertwin Lammers. Ja, Kieslenner. Goedenacht. Dat is Hallo. ook weer lang geleden. Hoe is het met jou? Ja, heel goed. Ja, gaat het goed? Ja, zeker. Ik vind het leuk dat jullie de draad weer opgepakt hebben. Ja, we doen dat. Vorig jaar hebben we het ook in de zomer gedaan. En uh, ik Klopt. hoop dat gewoon heel veel jaren in de zomer in ieder geval <laughs> nog in te houden. Want ja. jij zit normaal in Roemenië, je woont in Boekarest? Uh, nou, ik heb, het, ik heb het omgedraaid. Oh, ja? Ik, uh, ja, dat is, uh, als, als jullie uit de lucht zijn, dan uh, gebeuren er natuurlijk al links en rechts allerlei dingen. Ja. Uh, dus ik heb nog altijd mijn bedrijf in Noord-Roemenië, in Jas. Mm -hmm. Maar ik woon tegenwoordig in Bulgarije aan de Zwarte Zee, in Varna. Oh, dat is prachtig, denk ik. Ja, dat is, uh, ik hoorde Edwin eerder zeggen van, vanavond of vannacht eigenlijk dat hij de zon. ...onder ziet gaan en ik zie hier de zon elke morgen opkomen. Ja? Oh, prachtig zeg. Is het een groot verschil met, met Roemenië? Uh, ja, toch nog wel. Het is uh, nog weer armer eigenlijk dan Roemenië. En het is natuurlijk een, een, een land dat door zijn taal met name nogal geïsoleerd is. Mm -hmm. Dus ja, het is wat moeilijker toegankelijk. Maar aan de andere kant, uh, ik, voor mij is het echt een, echt een oase. Ik vind het heerlijk. Maar kun jij je dan wel gewoon verstaanbaar maken? Uh, moeilijker, ja. De, de Bulgaren, zeker de, de mijn generatie, dus, dus zeg maar 50 plus, 45 plus, zijn niet zo handig met Engels. Dus die hebben vroeger op school Russisch gehad en uiteraard dan Bulgaars, nou dat is uh, broer en zus. Uh, Engels is, is wat minder, maar goed, Varna is natuurlijk een uh, belangrijke toeristische uh, plaats, plus ook de tweede plaats van Bulgarije. Dus het gaat Oké, okay. dat, dat houdt niet over, maar het gaat. Nee, ja, precies. Wat, wat zijn de dingen die, uh, die spelen hier bij jou? In Bulgarije? Ja, in Bulgarije. Ja, het is... Uh, kijk, uh, het verschil met Roemenië is... Roemenië is een Latijns land... en heeft ontzettend veel uh, buitenlandse invloeden... vanuit Italië, vanuit Frankrijk. Heeft natuurlijk ook wortels met Frankrijk en Italië. Uh, Duitsland in het centrum van Roemenië. Dus dat, dat zijn... Uh, ja, dat, dat, dat daarmee is het zeg maar meer Europees georiënteerd. Mm -hmm. En Bulgarije loopt wat mijn, wat mij aangaat, zeg maar, ja, tussen de vijf en de tien jaar achter. Dus ja, de, de, de, het Europese besef is hier wat minder. Ik hoorde jullie eerder vanavond praten over wat er in Noorwegen gebeurt. Ja, ja dat is dus dat gaat hier natuurlijk niet voorbij. Nee, dat maar... vroeg ik me af, of er überhaupt wel iets over verschijnt, maar dat. Jawel, jawel, nee, het Europees oh, okay. nieuws is wel Europees nieuws... maar het, het, het geeft niet dat schokkeffect... wat het bijvoorbeeld in Nederland waarschijnlijk geeft. Ja. Uh, men, men is hier niet zo Europees georiënteerd. Uh, maar dat zeg ik al, het komt een beetje door de taal... Ja. en door de cultuur. Uh, het, is, het, is, het zijn natuurlijk ex-communistische landen. Althans Bulgarije nog weer meer dan, uh, dan Roemenië. Dus ja, het, het, wat, wat speelt hier... Uh, ja, het, het, het goede weer, het toerisme, de hoogst van de druiven. Dus het is allemaal wat anders dan bij jullie. Ja, nou ja, ik zit dan te denken, soms hoeft dat niet per se slechter te zijn. Dat zijn misschien wat meer de primaire dingen. Maar ik kan het best ja, aangenaam maken, lekker weer en de oogst van de ja, druiven, toch? Ja, ja. De, kijk, het, een van de dingen die hier spelen bijvoorbeeld, en dat is echt een probleem, is dat het land leegloopt. Ja. Het, ze hebben hier maar zeven van 7 miljoen mensen, maar er gaan uh, iets van 100 of 150.000 mensen per jaar weg uh, die, die gestudeerd hebben, die naar het buitenland gaan, naar ja. Engeland, ook naar Nederland, of daar gaan studeren. En uh, het is bekend dat meer dan 80% van de mensen die, van, de, van de studenten die studeren in het buitenland, komen dus nooit meer in Bulgarije terug. Ja, die blijven allemaal en dat daar. Dat is eigenlijk heel triest, want ja. daarmee exporteer je natuurlijk uh, ja, kennis en, en talent. En dat is best, best wel jammer. Ja. Ja, ja. Hoe is het, zijn er eigenlijk, René, in Berlijn komen daar veel Bulgaren ook naartoe... om hun geluk te zoeken? Ja, er komen. Er wordt altijd gezegd, er komen veel oostblokkers. Ja. Oostbloklanden. Als één ja, pot nat, zeg maar. Ja, ik, ik, ik kan dat ook niet zo goed uit elkaar houden. Die mensen zien, dat weet ik niet precies. Ik weet in ieder geval bijvoorbeeld dat er veel Roma zijn. Er is, er is hier één stadsdeel. Er daar daar zijn bijvoorbeeld 30.000 Roma. Maar niemand weet precies waar ze zijn... En dat is echt het probleem. En dat is het met, met tientallen in één huis of dat soort dingen, dat speelt al. Maar van Bulgaren weet ik dat niet zo precies, maar ongetwijfeld ook. Ja. Ik denk het wel. Ja. Wat, wat is het belangrijkste wat bij jullie nu in het nieuws is in Berlijn? Nou, ook natuurlijk Noorwegen. De pagina's, de eerste drie pagina's of zo in, in alle kanten worden eraan gewijd. Dus dat is natuurlijk nu actueel, maar ik zei net al, er zijn vaak onderwerpen die heel lang uh, meegaan. En dat, dat is eigenlijk in Berlijn altijd een beetje hetzelfde. Als je een paar weken hier kijkt, dan is het toch weer hetzelfde. Uh, bijvoorbeeld over de kernenergie natuurlijk. Uh, al die centrales worden hier gesloten. is politiek besloten in uh, Duitsland. Dat alle kerncentrales dichtgaan uh, ja, binnen nu een 10, 12 jaar. Dat is een groot thema wat elke keer weer terugkeert. In Berlijn bijvoorbeeld uh, komt altijd de drinkwaterleiding weer... Uh, aan de orde, want die is voor een, voor een veel te laag bedrag verkocht, geprivatiseerd. En nu is het, hebben we het duurste water van heel Duitsland. Dus dat komt altijd weer terug. Maar smaakt het lekker? Mee is. is het het waard? Wat, wat zei je? Is het waard? Of, of het het waard is? Ja, het is het duur, duurste drinkwater, maar is het water oh, lekker? Oh, nee, nee, er zit hartstikke veel kalk in en zo. Oh. Echt, euh, ja, je kunt het wel drinken, maar het is niet dat je dan ook mooi zacht water hebt of zo. Helemaal niet, nee, nee. En het water uit de Zwarte Zee is ook geen aanrader, denk ik, hè, Gertwin? Nou, om te zwemmen wel, hoor. Ja, om dus, te zwemmen, uh, ja, ja, ja, dat geloof ik meteen. Uh, uh, ja, oh ja, je bedoelde voor consensie. Ja. Nee, dat, uh, dat is hier niet een, uh, geen issue. Het is, wat dat betreft is het gewoon een normaal Europees land. Er is elektriciteit, en het valt niet uit. Dat is in Roemenië nog wel eens het geval. Dus uh, het is, uh, wat dat betreft... Uh, het is eigenlijk jammer want het, dat het land zo onbemind is. Want het zou, het zou veel beter... Verdienen. Ik krijg heel vaak de vraag, daar hebben we het ook wel eens over gehad in de andere jaren, dat, dat mensen zeggen, wat moet je in godsnaam in Bulgarije? En dan zeg ik, ja, uh, wanneer was jij voor het laatst in Bulgarije? Ja, ja precies. Ja, niet dus. Nee, mensen moeten het uh, een keer uh, doen, hè? Gewoon ja, de ik, moeite nemen. Ik heb nemen. net wel gemerkt dat... Sorry? Mensen zouden de moeite moeten nemen, eigenlijk. Ja, en het, de kansen zijn hier heel groot. Als je, als je hier, hier 200 kilometer vandaan een beetje het land in, richting Sofia, daar koop je voor 3000 vierkante meter met een Bulgaars boerderijtje erop betaal je 1500 euro. Ja. Nou René, vanuit Berlijn een klein stukje doorrijden joh. <laughs> ja, hier <laughs> ja, heeft het niet zo'n goede naam natuurlijk. Want <laughs> alle criminaliteiten en zo, die worden dan heel snel verbonden met uh, mensen uit de Oostblok, met Bulgaren en Roemeens. Als ik het zo ja. hoor, moet je juist anders omgaan. Ja. Ja. Ja, ik begreep ook dat jullie in Berlijn last hebben van een, uh, van een hoop brandstichtingen. Wellicht zit daar een Bulgaar achter joh. <laughs> maar nee, dat ja, ja. is flauw hè. Maar hoe zit dat? Want er worden allerlei kinderwagens in brand gestoken? Ja, er is al een hele tijd, is, zijn er overal brandjes, zijn tot nu toe maar kleine brandjes die op tijd geblust zijn. Maar wat bijvoorbeeld vaak gebeurt is dat in de hal, je hebt bijna elk uh, huis zoals we dat dan noemen, een huis is hier dan vaak een blok met, met 20 appartementen of zo, zo uit, uit 1900 zijn die huizen bijna allemaal. Je hebt een grote hal, daar staan kinderwagens of wandelwagens en die worden in de fik gestoken. En uh, veel van die hallen zijn uh, open of niet goed uh, op slot gedaan. Of soms loopt iemand dan blijkbaar mee met, als iemand uh, naar binnen gaat. En uh, die worden dan in de, in de fik gestoken. En ja, elke nacht uh, wat paar zit. paar plekken of zo. Bizar, joh. Ja, ik ja, weet je niet, niet wat erachter opgepakt. zit. Ik heb opgepakt, stond vandaag in de krant. Maar er ja. was een, een dakloze meneer die had in 48 uur negen keer brand gesticht... Ptsch. En ze weten niet precies waarom, maar hij had wel in zijn rugzakje uh, advertenties van huizen bij voor die uh, te kopen of te huur zijn. Dus we zijn al aan het uitzoeken of dat daarmee te maken heeft. Maar dat is maar gewoon één meneer. En op allerlei andere plekken in de stad werd diezelfde nacht ook brand gesticht, dus dat heeft uh, hij is niet de enige oorzaak. Nee, uh, bizar. We hebben ondertussen check ik ook even natuurlijk onze uh, Facebook en uh, Twitter. Er was nog iemand die via Twitter wilde weten hoe dat uh, beentje nou heette Uit IJsland. Nou, dat kan ik u nog wel eventjes uh, vertellen. Dat was namelijk Dicta, D-I-K-T-A. D -I -K -T -A. Dus dicta met het nummer thank you. En uh, wij vonden het ook erg mooi inderdaad. En ondertussen stroomt ons Facebook ook vol met foto's. Hartstikke leuk. Zo heeft uh, de hondenuitlaatservice... Is, uh, uh, van een, een Argentijnse hondenuitlaatservice... heeft iemand een foto gestuurd. Fietje Kramer van Nieveld. Erg leuk om even te kijken. Op facebook.com slash En Mark Brandau heeft een uh, foto gestuurd... van de Friedrichstrasse in Berlijn, Dat zal jij ongetwijfeld kennen. René? 80. Ja, ik zie het. Heel mooi. Ja, hè? Dat zijn, uh, het is een mooie foto ook, uh, geworden. Dus uh, als u het leuk vindt... we hebben uit IJsland, Roemenië, Bulgarije, Argentinië, Maleisië... daar kunt u allemaal uw foto's plaatsen op uh, onze Facebook. Dat zouden wij leuk vinden. Gertwin, heb je nog meer wat uh, de moeite waard is om met ons te delen? Wat de mensen zo al bezighoudt? Nou, je weet uh, uit het verleden misschien nog wel... dat ik altijd een hoge pet op heb van de Roemeense en de Bulgaarse dames. En dan bedoel ik intellectueel. ja. Natuurlijk. Uh, ja. <laughs> nee, dat is waar. Uh, maar hoe, hoe anders. <laughs> het is echt zo. Maar goed, ik, ik heb altijd gezegd uh, dat die zijn erg gedisciplineerd en uh, erg gestudeerd. Ze hebben vaak meerdere stu studies gedaan, ook omdat er natuurlijk nauwelijks banenperspectief baan is hier. Maar um, ze dringen niet door in, het, uh, in de Bulgaarse politiek in dit geval. En ook niet in het, uh, in het zakenleven, in de Bulgaarse zakenleven. En nu is er... Uh, deze dagen weer een, iets nieuws. Uh, we hebben een mevrouw die heet Magdalena Kuneva. Dat is de Bulgaarse uh, voormalige EU-commissielid. Uh, uh, commissie, uh, ja. En die uh, wil een gooi doen naar het presidentschap in oktober. En dat zou natuurlijk geweldig zijn. Want uh, zoals ik al eerder heb gezegd... Uh, vrouwen laten zich in deze landen niet in met, nee. uh, met corruptie. Oh, en dat okay. zou een zeker voor het land zijn. En is zij maar, geliefd? Uh, uh, uh, ja, ja, dat is ze wel, maar ze is uh, gisteren of nee, is, uh, vrijdag. Um, hoe zeg je dat? Rejected op zijn Nederlands. Uh, afgewezen of? Afgewezen. Dat oh, is het, okay. Afgewezen door de, de, de, de commissie die dat moet beoordelen. En dat is eigenlijk in eerste instantie zonder opgaaf van redenen gegaan. Maar het past natuurlijk niet. Uh, want een vrouw die doordringt in de politiek hier in dit soort. Oostbloklanden, om het maar even op zijn Berlijn te mm -hmm. zeggen. Ja, dat, uh, dat is not dan. Want uh, ja, dat, dat moet vooral een mannen, mannenwereld en een mannenbolwerk blijven. Ja, en dat is, ja ik vind dat, ik vind dat uh, triest. Ja, want op die manier verandert natuurlijk niks. Dan wordt het helemaal anders. Precies. Ja. Precies, en dat is, uh, ja, zo duurt het nog tien of twintig jaar voordat er hier uh, op een normale manier een democratie uh, functioneert. Ja. Ja. Gert, mag ik jou danken? Want het is bij jullie al een uurtje later. Dus tien over ja. half drie. Tijd om naar Volk. bed te gaan, gok ik zomaar. Ja, dat ja, wel. Ja. Ja. Hartstikke, Hartstikke fijn. De komt bijna weer op. Wij, ja, het is vroeg uh, een uurtje of half zes of zo. Vijf uur, half zes, denk ik. Ja, ja vijf uur begint het hier al in ja. te worden. Ja, nou, snel maar ik heb in ieder geval geleerd dat ik voor de muziek niet naar huis van hoef. Ja. Vond je het niks? Nee, ik vond, ik vond het niks. Oh, niet. ik vond het wel mooi. Oh, is goed. Ja, nou, dan gaan we ja, volgende keer, als we elkaar zingen, spreken, ja. spreken, gaan we jouw muziek draaien. Is dat goed? Ja, dat mag ook. Oké, okay, prima. Gert Wins, slaap slaapt lekker in ieder geval. Gaan we nu luisteren naar het ja. nummer van René. Kun je luisteren of je dat wel wat vindt? Want René, Cuccia Candela heet het? Of dat ja, is de band? Ja, dat is even wakker schudden hoor, want het is wat heftiger dan het nummer dan net. Oh, Oké, okay. het is in ieder geval een hit nu bij jullie. Het is, uh, een maandje geleden was het uh, een hit, maar die band is heel populair in Berlijn. En... Uh, die, die band zet zich ook in voor allerlei jongere projecten en doen dus heel veel nog naast de muziek. En bijvoorbeeld, ze hebben ook meegewerkt aan een CD tegen de rechtsradicalen. Ik dacht, dat is mooi van toepassing uh, nou, deze fantastisch. week. Gaan we naar luisteren? Ondertussen zeg ik u thuis nog even dat u, u kunt blijven twitteren. Doe dat dan met hekje Casaluna en onze Facebookpagina bezoeken. Facebook.com slash zet er zelf een foto op uit een van de landen waar we het vanavond over hebben. Dat is helemaal leuk. René, dankjewel voor nu. Wij gaan straks Europa uit na andere plekken in de wereld. Eerst naar Koeltje Kandela met Move It. Zu sehen, wie wunderschön du dich bewegst Ich halt mich fest, du lässt dich gehen sowas hat die Welt noch nie gesehen Wo du mich anmachst, wie du mich anlasst Bum bum bum bum bum Mir wird so anders Jeder Mann der Welt wird mich verstehen Ich kündige, lass tanzen gehen You look so cute girl I wanna move it for you The way you groove girl Make me wanna get to know ya I'm in the mood girl Let's dance a little closer Why don't you come all Nimm Disco Licht, philosophie, nur du nicht. Kom, überleg nicht. ich halt mich fest an deinem Beckenrand, weil ich allein nicht schwimmen kann, nur du nicht. Und alles drin. Muziek uit Berlijn. Helemaal een hit nu op dit moment. en uh, Dat kunnen we ook draaien op Radio 1. Niet de Radio 1-muziek, maar leuk om een keer te horen... volgens mij vannacht in Casaluna. We, reiden, we reizen de wereld over... en uh, we vragen aan verschillende Nederlanders die in het buitenland wonen... wat er zoal speelt daar. Nou, inmiddels zijn we in IJsland geweest, in Duitsland, in Berlijn. Gertwin Lammers had we net aan de telefoon. Die zit uh, in Bulgarije. En nu wordt het tijd om Europa te verlaten... en naar Argentinië te gaan. In Buenos Aires, Marnix van Ittersen... Goedenavond. Goedenavond, Navond. wat is het bij jullie? Ik ben even in de war. Het is uh, hier uh, kwart voor negen uh, in de avond, Kijk. in de winter. Misschien gelijk om met de eerste deals binnen te komen. Vanavond is er een uh, grote stormweer over de stad Buenos Aires. Oh, echt waar? Uh, uh, met uh, sterke winden, heel veel regen, hagel, bomen die omgevallen zijn. Precaire woningen waar de woningstoezicht uh, weinig of helemaal niet naar kijkt, uh, zijn kapot gegaan. Uh, de benzinestations zijn de daken in elkaar gedonderd. Wow, dat is echt en, heftig. Ik, uh, ja, ik zei het al, een flinke hagel is ook nog gevallen. Dus hey, ik ben blij dat ik uh, thuis ben. Ik wou net zeggen, jij zit lekker binnen, mag ik hopen? <laughs> ja, en het merkwaardig is dat het midden in de winter is. Maar uh, gisteren en vandaag hadden we temperaturen tot de 20 en zelfs boven de 20 graden. En nu heeft het alsnog niet afgekoeld, eh, ondanks de, de vele vrienden. Zeker, wat een raar weer. Ja, heel raar weer. Ja? Nou, als u thuis een vraag heeft aan uh, Marnix over Argentinië... dan kunt u twitteren met hashtag Casaluna. Uh, ik heb nog even een klein uitstapje, Marnix, als je het goed vindt naar Bulgarije. Want Gertwin, we hebben jou nog even teruggebeld. Er had namelijk iemand ja. getwitterd die ook over dat geweld en die misdaad... dat kwam heel even ter sprake, dat dat zo opgevallen was uh, haar in Bulgarije. En dat dat veel toeristen afschrikt. En ze vroeg zich af, kan daar niet meer aan worden gedaan? Of wordt daar wel wat aan gedaan nu? Uh... Ja, ik begrijp wat ze bedoelt. Uh, of kijk, een hij is het volgens mij, maar goed. Uit? Hij, ik, heb, ja, ik, zat, ik, zat, ik zat in de tussentijd te kijken of ik de vraag zag op, uh, op Twitter. Maar dat gebeurde dat ging nog even niet. Okay. Um, kijk, die, uh, die, die criminaliteit en die misdaad in Bulgarije, die is er. Dat, is, dat ga ik absoluut niet ontkennen. Maar dat is in een hele geïsoleerde kring. Dus dat de, ze, ze vermoorden elkaar, om het zo maar even Jaja. te zeggen. En um, nou zal ik het Italiaanse woord niet gebruiken... Maar uh, in dat soort groepen houdt men elkaar in de, in de, in de, in de, in de peiling, zeg maar. En het toerisme hier, uh, dat is heel erg uh, geïsoleerd, uh, op een positieve manier bedoeld. Dus als je in Varna kijkt, uh, Golden Sands uh, is tien kilometer buiten de stad Varna. Varna is trouwens een hele normale Europese uh, gezellige stad. Uh, maar de, in die toeristencentra, daar is dat soort criminaliteit helemaal niet aan de orde. Dus... De, de, de, de standrechtelijke executies, zoals ze wel eens voorkomen, dat, uh, dat is over het algemeen uh, Sofia En uh, dan is het nog binnen, ja, binnen hun eigen kring. Ja, ja. Mensen die zich dus niet gedragen binnen de normen van de groep. Dus het heeft eigenlijk meer de naam dan wat je er zelf van merkt. Ja, dat is, ja. Uh, dat is eigenlijk ook wel... Ja, dat is zeker zo. Want ik, heb, uh, ik woon hier nu uh, in, in Varna nu twee jaar bijna, denk ik. Uh, permanent in ieder geval een jaar. En ik ben acht jaar weg uit Nederland. En ik heb dit soort criminaliteit ben ik nog nooit echt nog nooit tegengekomen. Okay. En dat is niet, niet om het mooi te praten, maar gewoon nee. omdat het zo is. Nou, hebben we dat uh, eventjes kunnen behandelen nog. Dankjewel, ja, dus gert dan En dan nu ik echt, slaap lekker. <laughs> Oké, okay. dag hoor. Dan gaan we weer uh, naar Marnix terug. Die aan het bijkomen is van een uh, storm die over Buenos Aires is uh, geraast. Uh, zijn jullie ook een beetje bijgekomen van het verlies in de kwartfinale van de Copa America? Van Uruguay? Ja, dat is uh, waarschijnlijk uh, wel het uh, meest actuele wereldnieuws van Argentinië. Ja, ja, ja. Het grote wereldnieuws. De grote Copa ja. America die in Argentinië plaatsvond... zonder de grote klassiekers Brazilië en Argentinië... Ook Colombia zat er niet bij. En dan er, ik, tussen haakjes voor de landen als Peru en Venezuela. Uh, heel mooi gevierd in Montevideo uh, nadat ze in, uh, in Buenos Aires gevierd hebben door de Guayanen. Ja, maar ondertussen en, uh, staat wel geloof ik... Einde, uh, voor Argentijnen is het natuurlijk een uh, teleurstelling. Vandaag staat de pers dat er wel een nieuwe coach zal komen voor... Uh, voor de Argentijnse groep. Ja, dus dan is het uh, Exit Batista. Ik begreep dat Maradona ook nogal wat uh, kritiek op hem heeft geuit, hè? Ja, dat gebruik je natuurlijk onmiddellijk. Dat is voor hem uh, ja. uh, ideaal voer. Ja, ja. Zeg wat, dit is inderdaad, je zegt het terecht, het is het wereldbeeld dat we hebben van Argentinië. Maar neem ons eens mee naar de kleine nieuwtjes uh, die er te melden zijn, die nou, hier niet het doordringen. Het wereldnieuws van Argentinië uh, heeft een oorsprong in Chile, een grote vulkaan die al uh, lang geleden uitgebarsten is. En die was als wolk, die, de eerste grote is hoeveelheid is in Patagonië, de Argentijnse Patagonië uh, gevallen... Met enorme schade voor toerisme en ook voor de landbouw, voornamelijk voor de schapenhouders. Oh, okay. En dat zijn uh, uh, gewoon tonnen en tonnen af. Uh, dat zal over heel veel jaar misschien goed nieuws zijn, want af wordt vruchtbare grond. Maar dat is pas uh, tientallen jaren later. Dus die, die arme uh, boeren en landbezitters hebben grote zorg. En die afwolk die onder de, de aarde uh, draait, die zorgt ook voor vluchtproblemen. Hm. Nog van, steeds? De midden in Uruguay is gesloten geweest. Uh, de de vliegtuig van Buenos Aires wordt steeds weer eens gesloten en dan weer geopend. En binnenlandse vluchten naar bali naar het zuiden zijn nog steeds erg moeilijk. Ja, en het zijn natuurlijk zulke afstanden in Argentinië. Je je ook niet even in je auto om er naartoe te gaan. Nee, dat is, dat is waar. Argentinië is het uh, acht grootste land ter wereld. Nee. Het uh, is net zo groot als het ouderwetse West-Europa... vanuit Scandinavië tot Griekenland en Portugal aan toe. Aan toe. Dus uh, je kunt uh, erg prettig reizen met uh, lokale bussen. Die, die geven uitstekende service. Maar dan zit je wel vlug 20, 24 uur in de bus om... Uh, om een stukje van het land te ja, bereiken. Ja, klopt. Ja, ik ben dus, zelf de, naar het noorden toegegaan. In Argentinië. Sorry? Van Buenos Aires naar uh, Puerto Iguazú. Dus meer naar het noorden, naar de grens met Brazilië. Met zo'n bus. Ja. Maar dat is wel luxe hoor. Want je krijgt heerlijk te eten. Je kunt in zo'n bus lang uit liggen. We kregen zelfs een glaasje champagne voordat we gingen slapen. In een touringcar. Ja, precies. Uh, ze, de, die, die bussen. Ja, de veiligheid is niet uh, 100%, maar de service in de bussen is, uh, is, is concurreren met de uh, met beste business class ter wereld. Uh, je wordt dus inderdaad uh, in grote uh, stoelen uh, getransporteerd en ja. uh, goed verwend met ja, uh, alle ja. maaltijden en alle drankjes die, die nodig zijn. Vind je het goed als we dan even met het vliegtuig naar uh, Maleisië gaan? Even zo snel uh, via onze lijn tussendoor naar Marco Winter. Die hebben we ook al een tijdje niet gesproken. Marco, goeiedag. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen, Krilena. Wat is het leuk om hier weer te spreken? Nou, dat is uh, wederzijds. Ik vind het fantastisch om jullie allemaal weer eens te horen. En dat is, uh, ja, klinkt ja. leuk. Jij zit in Kuala Lumpur, net terug van het tennis, begrijp ik. Uh, nou, ik zit nog op de tennisbaan. Oh, je zit zelfs nog, nog op aan het tennisbaan. <laughs> je, je hebt een uurtje tennis onderbroken vanochtend. Oh, oh. slecht van ja. ons, hè? Ja, het is natuurlijk nog vroeg ja. in de ochtend bij jullie. Ja, maar het is wel goed om nu te stoppen, want uh, om uh, tien voor acht de zon wordt al wat warmer en wat feller. Dus uh, oké, okay, ik zit lekker op het bankje naast de tennisbaan op dit moment. Om maar even het contrast aan te geven. Wat is de temperatuur bij jullie? Nou, nu op de vroege ochtend, toch wel 25 graden al. Oh, ja, maar niks. Daar kunnen wij van dromen alleen maar, hè? Ja, uh, waarbij ik niks te klagen heb, want hier is natuurlijk diep winter met 15 graden, vind ik het nog best ja, wel. Uh, dat is waar. Wij hebben hier... Dat uh, uh, we in Nederland even geweest. Wij hebben diep zomer met 15 graden. <laughs> dus ja, ja. Dat is net even anders. <laughs> ja, en als we hier regenen, hebben we tropische regenbuien. en Niet zoals in Nederland de hele dag. Nee, nee dat... Uh, ja, goed. Hou maar op, we worden al jaloers genoeg. Marco, ja, vertel ja. eens, wat, uh, wat is het grote nieuws uh, in Maleisië op dit moment? Uh, nou, een puntje, en ik hoorde dat het ook in Nederland in de krant had gegaan... dat uh, Maleisië en Australië hebben net een overeenkomst getekend... geheten de Arrangement on Transfer and Resettlement. Dat gaat over een bilaterale uitwisseling en opvang van uh, vluchtelingen. Iets waar uh, men in Nederland natuurlijk ook uh, vaak mee is gemoeid. Ja. Uh, dit is een hele speciale afspraak tussen de twee landen. Uh, 800 asielzoekers die meestal per boot zijn aangekomen in Australië... die worden nu doorgestuurd naar Maleisië. En die zullen hier dan worden opgevangen voor administratieve verwerking. En met een tijdelijke status mogen ze zelfs werken. En dat is iets wat door de Australische overheid dan zal worden bekostigd. En daarnaast betaalt Australië mee aan educatie, ziektekosten, transport, uh, welzijn en veiligheid. En het is de verwachting dat voor deze asielzoekers dan in de tussentijd opvang wordt gezocht in andere landen. Uh, ja, wat is dan bilateraal eraan? Nou, ondertussen mogen 4000 zogenoemde displaced persons vanuit Maleisië naar Australië vertrekken onder hmm. toezicht van de United Nations High Commissioner for Refugees, de UNHCR. HCR, ja, ja. Dus, dat uh, ja, is wel een unieke afspraak in de wereld. Nou, uh, ik begreep dat het in Australië wel tot veel discussie uh, heeft geleid, maar in Maleisië is iedereen er vooral blij mee, denk ik. Uh, ja, als je de 4000 kwijt bent en er komen er 800 binnen, die dan ook nog eens uh, opvang in een derde land uh, voor wordt gezocht. Ja. Dat is op zich natuurlijk geen, uh, geen slechte keuze. Uh, ik denk dat Australië die heeft er op dit moment al uh, wat profijt van heeft. Uh, want uh, ja, volgens algemeen geldende regels worden administratieve verwerkingen van asielzoekers uh, altijd in het land van aankomst gedaan. Daar wordt hier vanaf uh, geweken. En um, ja, sinds deze aankondiging al is gemaakt afgelopen mei, is er al een aanzienlijke vermindering gekomen in het aantal vluchtelingen en asielzoekers wat Australië als bestemming heeft gekozen. Okay. Dus ook een derde van het normale aantal. Dus oh, alleen okay. maar zo'n aankondiging zelf uh, heeft uh, in Australië toch ook wel voor wat meer rust gezorgd. Ja, eigenlijk. ja ook toch wel. Ja. Maar er staat uh, natuurlijk wel, uh, ja, zo'n zo, zo afspraak staat natuurlijk wel in de schijnwerpers. Uh, mensenrechten en allerlei kwesties die natuurlijk naar voren komen. Uh, toezicht van onafhankelijke partijen zoals de UNHCR. Ja. En dat de vluchtelingen goed worden behandeld uh, in Maleisië, hier veilig zijn. Um, ja, normaal gesproken is hier nog wel wat uh, vervolging van uh, illegale vluchtelingen. Nou, dat moet natuurlijk in dit geval worden voorkomen. Uh, en ja, alle zaken, zoals inderdaad ziektekosten en educatie en werk, dat moest uh, goed geregeld worden. Ja, ja. Dus, Ik ja, kijk, ik uh, ondertussen Maletje, ook... Malaatje is, is verder geen, uh, geen ondertekenaar van een, uh, een mensenrechtenchapter. Uh, uh, uh, dus vandaar dat men er ook eventjes extra naar kijkt, naar zijn afspraak. Van ja, wat gaat er dan met die vluchtelingen vanuit het personage in Maleisië? Ja, precies. Tekenen. Dat het even goed in de gaten wordt gehouden. Ja. ja. Ondertussen, Marco, kijk ik nog even naar ons Facebook... waar een hele mooie foto uit IJsland is binnengekomen... van de mensen die net terug zijn uit Reykjavik... waar de niet zozeer de natuur, maar de geweldige mentaliteit van de mensen... is opgevallen met prachtige blauwe luchten. Er staat ook een foto op van een hondenuitlaatservice in Argentinië. Dat roept wat vragen op Marnix. Is dat uh, helemaal hot, hondenuitlaatservice in Argentinië? Ja, het is niet echt wereldnieuws, maar inderdaad... de porteño, de inwoner van Buenos Aires... Die uh, heeft graag honden. Vele mensen wonen hier in appartementen, ondanks er veel ruimte. Het uh, oh. is dus een grote stad met 12 of 14 miljoen inwoners, bijna zoveel als Nederland. Dus uh, mensen wonen in appartementen en uh, die laten dus graag hun honden, ook als ze in, in huizen wonen met tuinen, uh, uit door de hondenwandelaars. Ja, want de foto Dat die wij dus nu op Facebook de... hebben... Dat is even, ik zal het even uh, omschrijven, maar niks voor de mensen die het niet kunnen zien. Dat is één iemand met een mountainbike en elf honden. Ja, het ja. is inderdaad erg mooi als je aan de binnenstad van Buenos Aires denkt... met prachtige parken, met hele grote oude bomen. Vaak staan ze in de bloei. En dan zie je eronder een jongen met een, of een dame met een, uh, ja, met een groep van tien, twaalf honden. Uh, meestal uh, hele mooie rashonden die ook vaak naar, uh, daar bij de kapper geweest zijn... Goed onderhouden zijn en dan uh, worden ze uitgelaten. Dan heb je bepaalde plekjes in die parken waar ze bij elkaar komen. Okay. En dan, uh, die honden hebben daar enorm veel plezier aan. Oh, en zo'n honden uitlaten, dat moet je niet vergissen, die verdient uh, uh, hele aardige dollars uh, per maand. Oké, okay. ja, dat is belangrijk werk. Uh, en belangrijk werk. Ja, toch? Ja. De honden <laughs> heb <je. laughs> Marco, heb jij nog een goed, een goed dierenverhaaltje voor ons? Ja, laat ik daar ook mee doorgaan, Guile En Ik hoop dat er ook mensen wat uh, foto's gaan oploaden van uh, vakantie in uh, het eiland Borneo. Dat is natuurlijk erg bekend voor uh, met name natuurvakanties. En um, ja, net zoals uh, vluchtelingen onder toezicht staat... Uh, ook de manier waarop Maleisië omgaat met de duurzaamheid van de palmolie en hout... en het kappen en bewerken van de jungle en de plantages, dat uh, staat uh, erg onder toezicht. Uh, dat het niet ten koste gaat van het wildlife... Uh, vandaar dat het volgende bericht misschien interessant is voor, uh, ook voor de vele duizenden Nederlanders uh, toeristen die jaarlijks uh, Maleisië en Borneo bezoeken. Ja. Dat de natuurbeschermers in de staat Borneo, Pensaba, die zijn nu bezig met het project ter bescherming en overleving van een unieke aap in de provincie, namelijk de probiscus aap, die met die hele grote rode neus. Oh, oké, okay, yeah. uh, ja. Ja, tien probiscus aapen die krijgen satellietlabels uh, toegemeten voor een langetermijnonderzoek en uh, beschermproject. Dus, uh, dan hoop men meer te weten te komen over leefpatronen en de mobiliteit. Uh, wordt het onderzocht uh, met de doelstelling om echt beter en effectieve bescherming te bewerkstelligen. Nou, dat goed. is uh, natuurlijk toch wel een erg positief uh, dierenbericht, ja. denk ik. Ja. Ja. Want uh, ja, ik denk niet dat, uh, dat uh, deze, uh, ja, deze, deze apen gewoon uh, beschermd moeten worden en uh, blijven bestaan. Dus, uh, deze zijn zo uniek. Ben je er wel eens geweest eigenlijk op Borneo? Ja, ik zeer, zeer regelmatig zelfs. Ik heb er twee jaar gewerkt en ik kom ook net terug van het tennis toernooi daar waarin we ook nog, nog een paar dagen extra vakantie hebben genomen en ook uh, wat uh, de natuur in zijn gegaan. Dus ik, uh, en mijn vrouw komt ook vanuit Borneo, dus ik uh, ben redelijk bekend met uh, dat gebied. Oké, okay. heb je trouwens gewonnen met toernooi? Ja, dankjewel dat je dat even vraagt. Oh, echt waar? Ik <laughs> wil je dat van toegefluisterd? Nee. nee, nee, nee. <laughs> Onze jarige regisseur ja. heeft dat niet toegefluisterd. Maar het is wel, uh, het was eigenlijk meer dat ik gewoon nieuwsgierig was. Maar je bent gewoon echt een, uh, een talentje. Ja. Ja, uh, nou talentje, dat talentje, dat kan je natuurlijk op mijn leven nog aangeven. Ah, een harde, harde werker. Ja, ik wou zeggen ja, dat kunnen een, mensen een, toch een niet zien, maar harde we hebben jullie foto's natuurlijk op Facebook staan, dus mensen kunnen wel zien uh, wat jullie leeftijd is. We zijn eigenlijk nog lang niet uitgepraat. Uh, zowel niet over Argentinië en, uh, als over Maleisië. Maar Marco en Marnix, het is wel bijna twee uur. Dus ik ga jullie voor nu gedag zeggen. Maar er komen nog meer zomerse Casalunas waarin ik jullie uh, uitgebreider hoop te spreken in ieder geval. Oké, okay, en ik zal een foto uploaden van ons winnende team dan. Zal ik dat maar doen? Ja, ja, ja, heel goed. Doe maar. En Marnix, als jij ook nog een mooie foto hebt, uh, zet hem even op het prikbord uh, op ons Facebook. Ik ga nog een foto denken. Misschien nog een klein laat zinnetje. Argentinië Nederland komen we dichterbij. KLM heeft aangekondigd weer direct op Argentinië te vliegen. De eerste vliegtuig begint op 31 oktober. Kijk, Dus in de toekomst is uh, Argentinië en Nederland ook uh, stukken dichterbij. Goed nieuws. Dankjewel Marnix. En dankjewel okay. ook Marco. En tot de volgende keer. Graag gedaan, en Tot de volgende keer. Fijne nacht. Fijne nacht. Wens ik ook u thuis toe. en Blijf natuurlijk gewoon luisteren naar Radio 1. En als u gaat slapen, een hele fijne nacht. Graag tot de volgende keer. Dag.